Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat en bergingsbedrijven zijn begonnen met de voorbereidingen... om het vrachtschip Fremantle Highway te verslepen. Het schip wordt verder naar het oosten verplaatst... naar een locatie op 16 kilometer ten noorden van Koog. Waarschijnlijk duurt de operatie tussen de 12 en 14 uur. Wanneer het verslepen precies begint, hangt af van de rook... die vrijkomt door de brand op het schip en het weer. Volgens Rijkswaterstaat heeft de operatie geen gevolgen... voor de walleneilanden, de bewoners en de natuur. Bij een raketinslag in de Oekraïnse stad Den Dnipro zijn drie mensen gewond geraakt. Volgens de Oekraïnse autoriteiten werd een hoog gebouw geraakt... ...evenals een gebouw van de Oekraïnse geheime dienst SBU ernaast. Op beelden is ernstige schade aan de gebouwen te zien. Volgens Oekraïnse media zijn er weinig gewonden gevallen... ...doordat veel appartementen in de hoogbouw niet waren bewoond. Maar paar uur eerder raakten meer dan tien mensen gewond... ...bij een raketaanval in het zuiden van Rusland. De uitreiking van de Emmy Awards, de Amerikaanse prijzen voor de beste tv-programma's, wordt uitgesteld. Reden is de staking van schrijvers en acteurs in Hollywood, melden verschillende persbureaus. Zo'n 1500 scenario-schrijvers legden in mei het werk neer. In juli kondigde ook de Acteursvakbond een staking aan. Die bond vertegenwoordigt ongeveer 160.000 acteurs. Ze willen meer inkomsten, betere werkomstandigheden en afspraken over het gebruik van kunstmatige intelligentie. En de Duitse schrijver Martin Walser is overleden. Walser werd beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse schrijvers van Duitsland. Een van zijn bekendste werken is Ein flieendes Pferd uit 1978. Dat werd alom geprezen en ook verfilmd. In een condoleancebrief aan Walsers weduwe beschrijft president Steinmeier hem... als een groot mens en schrijver van wereldklasse die Duitsland verloren heeft. Walser werd 96 jaar. Dan het weer. Het is overwegend droog met kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 15 graden. Ook in de ochtend is het droog met af en toe zon. Daarna trekken een paar regen- en onweersbuien over het land. Later in de middag gaat de zon weer schijnen en dan wordt het 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 I'm FM Zon, zee, Zandvoort en zomerhits in in <tie> Ford. Ford. Tijd. Dus pak je, pak je radio. Ben naar Frans en zet hem op 106,9. Zie je verder. 24 uur per dag. Hete zomerviert.